Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het noorden van Nigeria zijn 30 mensen omgekomen bij een ongeluk met een vrachtwagen. Die vervoerde zowel mensen als goederen. Volgens de gouverneur van de deelstaat Kano reed de chauffeur roekeloos en verloor hij de macht over het stuur. Naast 30 doden zouden er vele zwaar gewonden zijn. De gouverneur heeft beloofd dat zij gratis medische zorg krijgen en dat de familie van de slachtoffers ook wordt geholpen. De nieuwe president van Portugal wordt Antonio José Seguro. De centrumlinkse politicus behaalde in de tweede ronde veel meer stemmen dan zijn tegenstander, de rechtse populist André Ventura. Volgens exitpolls van de nationale tv-zenders kreeg Seguro 72% van de stemmen. Hij presenteerde zichzelf als een gematigd politicus die verbinding zoekt. Seguro wordt de opvolger van de centrumrechtse Marcelo Rebelo de Sousa. Die was tien jaar president van Portugal en mocht zich niet verkiesbaar stellen voor een derde termijn. Bij een autobedrijf in Geleen in Limburg heeft een grote brand gewoed. Een bijgebouw is in vlammen opgegaan en ook het hoofdgebouw raakte beschadigd. De politie vroeg mensen om niet te komen kijken, maar die oproep werd door veel mensen genegeerd. Na ongeveer twee uur werd in Geleen het zijn brandmeester gegeven. De snowboarders Melissa Peperkamp en Romy van Vrede... hebben zich op de winterspelen niet geplaatst voor de finale van de Big Air. Dat is schanspringen, waarmee de snowboarders trucs uitvoeren... en zo mooi mogelijk proberen te landen. Peperkamp en van Vrede komen nog wel in actie op de slopestyle en dat is een hindernisparcours. Dan het weer, vooral in het noorden en noordwesten dichte mist. Later mogelijk ook op andere plaatsen. Het koelt af naar min 1 tot 2 graden.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 m time. a slick, slick. blow. Net 106.9 FM We'll fight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 Just some love help.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 and lies and spreading rumors spreading rumors all around cause my only job is a turning toy waiting for me oh, when I get home. yeah and what I need is a girl like